Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een school in Gorkum dwong leerlingen om uit de kast te komen. Dat zeggen oud-leerlingen van de streng christelijke school tegen NRC. Dit kamerlid van D66 is geschrokken van het verhaal van een meisje in het artikel. Dan wordt ze bij de schooldirectie gehaald, dan wordt ze in een kamertje opgesloten en dan wordt gezegd dat ze haar ouders gaan informeren. En dan zegt ze, ja maar daar ben ik nog helemaal niet aan toe. En dat had ik later in mijn leven willen doen, had ik over mijn geaardheid willen praten. En dan zeggen ze, nou je ouders staan al beneden in de gang, hier zijn ze. En dat meisje wil weg en de deur wordt op slot gedaan. Ja, het is gewoon verschrikkelijk. De school zei tegen leerlingen dat ze geen examen mochten doen als het niet niet ...en ook zei een docent tijdens een les dat homo's gevangenisstraf zouden moeten krijgen. Partijen in de Tweede Kamer willen dat de minister van Onderwijs de zaak onderzoekt. Duitse ic-artsen willen een harde lockdown van twee weken. Dat is volgens hen de enige manier om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet worden overspoeld. De artsen roepen bondskanselier Merkel op om alle geplande versoepelingen meteen te stoppen... ...en zo het ziekenhuispersoneel niet in de steek te laten. Maar deze week nog zei Merkel juist meer toe te staan rondom Pasen. In Asten in Brabant is vanmorgen een flinke stapel drugsafval gevonden. Op de weg in bosjes en in een sloot vond de politie grote vaten, vloeistoftanks en jerrycans. Een paar daarvan lekten. Het is nog onduidelijk hoeveel schade aan de natuur er is. Hulpdiensten proberen de boel op te ruimen. Vanavond speelt Oranje zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is Letland de tegenstander. Na het verlies in de eerste wedstrijd kan Oranje de twaalfde man goed gebruiken...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 Lekker begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag op de lokale radio uh, CFM. Een hele goede middag. Je hoort de zingen van uh, C.C. Penniston uh, uit de jaren 90. En finally, finally is, het, uh, is de week weer uh, voorbij en zijn wij weer op de radio. Goedemiddag Albert-Jan en uh, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Welkom bij uh, op deze zonnige zaterdag. Maar wel koud. Maar koud, maar zonnig. In ieder geval uh, prachtig weer op dit moment. Uh, of het zo blijft, uh, u hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Nou, het was met weekje wel, hè? Zeker. Potverdorie is wel Jongen, jongen, jongen, jongen. Niet alleen landelijke politiek in oproer en zo, maar ook uh, de gemeente. De gemeenteraad hier in Zandvoort was het ook uh, behoorlijk uh, pittig. Uh, daar hebben we zelfs twee dagen over gedaan. Ja, en het Nederlands Elftal heeft uh, lekker voetbal daar in Turkije. Ja, ja de, stel, de Turken stellen niks voor. Maar ze, spe, ze spe, spelen het Nederlands Elftal wel even van de, van, de, van de mat, om het zo maar eens te zeggen. Maar ja, er was geen var, hè. Dat is ook vervelend lastig dat er geen var was. Nee, anders hadden we wel gewonnen natuurlijk. We ja, hadden we misschien ja. een gelijk spel eruit ja, gehaald. ja. Goed, uh, ja, uh, zaterdagmiddag, tijd voor Zandvoort op zaterdag. Ja, en de reddingsbrigade is uh, vandaag jarig. Van harte. Van harte gefeliciteerd, 99 jaar. Oh, dat wordt een feest volgend jaar. 27 maart 1922 uh, is uh, de reddingsbrigade hier in Zandvoort uh, opgericht. Uiteraard namens CFM uh, van harte gefeliciteerd. Ja, heb je trouwens de laatste de, dat, dat filmpje ook gezien dat hele sli, met, die, met die storm, dat, de, de, dat ze gingen oefenen met de, met, de, met de boot? Ja, dat is weer de KNRM dan, hè? Oh, dat is de KNRM. Ja. Ja, oh goed, ja, dat haal ik altijd door elkaar. Maar dat was ook spectaculair. Ja, ja. Ja, ja, ja, die, die hadden het ook druk. Goed, uh, wat gaan we doen? Nog zoals gezegd, oh, straks het weerbericht rond de klok van half drie. Blijft het zo, wordt het beter? Uh, u hoort allemaal rond de klok van half drie. Uh, uiteraard. Uh, nou ja, we hebben net de, de kwalificatie... Gereden, de vri derde vrije training... moeten we even inkomen hoor. Derde vrije training gehad uh, uh, in Bahrein van de Formule 1. Nou, uh, vrije training 1, max 1. Vrije training 2, max 1. Nou, u weet het al. Vrije training 3. Max, weer 1. Ja, ruim 1. Uh, ruim 1. We, we, we, we hebben wel de softbanden uh, de snelste tijd gezet. En op uh, 0,7 seconden komt de Hamilton pas over de vloer. Ik ben erg benieuwd wat dat uh, gaat betekenen voor de kwalificatie vanmiddag om 4 uur. Die wij natuurlijk uiteraard voor u live gaan volgen. En uh, we u zullen de belangrijkste momenten natuurlijk uh, aan u doorspelen. We hebben... Uh, het dieren van de week om half vijf. Uh, ja, er zaten twee honden in. Eén uh, was Spike. Die was, al, die was op dezelfde dag dat wij het uitstonden al gereserveerd. En nu hebben we Amy. Ook geen gemakkelijk ras. Maar uh, wel tijd dat Amy ook weer uh, een thuis vindt. Uh, Zos live uh, Om uh, iets over half vijf. Een uh, live registratie van een artiest. Dan wel een, uh, een groep. In de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. En welke dat wordt. Dat hoort u uh, over iets over half vijf gedicht van de week weet nog niet helemaal uit, maar daar komen we wel uit. Want dan is om kwart voor vijf is dat aan de beurt. Dus liefhebbers kwart voor vijf, het gedicht van de week. En over de tweetal platen hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En na het weerbericht gaan wij even terug naar vanmorgen. Want toen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... had onze collega Irene de Jager een gesprek met Peter Tromp. En dat ging natuurlijk over ondernemen in Zandvoort. En er kwamen diverse ondernemerszaken ter sprake... Waaronder natuurlijk de heropening van de Halterstraat... nadat de lockdown er vanaf zal gaan. En wat dat zal betekenen voor het centrum van Zandvoort. Dat in het, allemaal in het eerste uur. Ook nog eh, kwart over vier staat de reguliere pit report eh, gepland. We hebben eh, twee in, een interview met eh, Michel Blekenmolen en Jan Lammers eh, voor u klaarstaan. En eh, hoe zij tegen het eh, Formule 1 seizoen eh, en wat zij de verwachtingen hebben... Voor, uh, voor wie, wat, waar en hoe. Uh, welke plek gaat, uh, voor gaat strijden? Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, vanavond uh, trouwens een mooi evenement, hè, oh, ja, ja, ja, hier in Zandvoort. Hebben we tijdens de, de evenementagenda nog uitgebreid over... Uh, jij doelt op zoom op Zandvoort. Ja, zoom in op Zandvoort. Dus, dus vanavond gaan we allemaal voor de buis uh, zitten... en dan gaan we achter de computer... En dan kan u meegenieten met een, dit, dit toch wel een revolutionaire idee. Zoom op uh, in Zandvoort. Uh, ook wel genoemd de borrelzoem op, uh, borrel op Zandvoort. Ja, goed. maar uh, ik weet niet hoe we dat gaan doen met uh, Earth Hour is ook vanavond trouwens. Dat is, uh, begint om half negen tot half tien. Dan uh, moet het licht uit en uh, energie besparen en dergelijke. Dus uh, ja, hoe we dat gaan combineren, <laughs> dat hoor je straks wel in de evenementagenda. Maar eerst gaan we weer lekker de muziek draaien. Hier is David Christie. Ja, als je de hoes van deze single ziet van Dave Christie... dan zie je zo'n glitterbol erop. Ja, dat had je in, in die tijds de jaren zeventig muziek. Je hoorde de single Set Up. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Maar eerst gaan we nog even naar van der week. Ja, ik had een kleine operatie. Vandaar dat ik deze plaat even voor mezelf ga draaien. omdat ja, dat moet kunnen. Heeft iets met je ijs te maken. Ja, Behind Blue Eyes. Dit is uh, Limbiskit. No one knows what it's like.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 Van uh, jaren geleden, Albert-Jan, dus toen uh, jou dat uh, ook uh, overkomen is. Dat ik samen met je vrouw voor de uitzending. Uh, <laughs> voordat je weer in de studio uh, inkwam, kwam. een hele playlist had samengesteld. Ja. Met uh, allemaal uh, oognummers, om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, deze stond er ook in, dus vandaar eventjes uh, ditmaal... Uh... Even voor de luisteraars, je hebt je ogen laten lezen. Uh, ja, je, je, snijden, je, snijden. Je, je hebt je oog, oogleden laten bijsnijden. Ja, bijsnijden, ja. ja dus... Dus, maar uh, ja, die zien er een beetje blauw uit nu, hè? Ja, maar ik, uh, ik heb jou toch rustig uh, gelaten, hè? Ik, ik heb alleen maar een... Uh, uh, uh, for, your for your eyes only. For your eyes only ja. heb ik jou <laughs> toegestuurd. En voor de rest heb ik me vrij rustig gehouden. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar ik heb zelf al een playlist uh, samengesteld. hoor. Dus uh, als ik mezelf wil pesten, dan, dan weet ik hoe het moet. Oké. Okay. Hey, het is tijd voor het uh, nieuws. Ja. Waarschijnlijk niet in het kort, want uh, er was iemand uh, bij CFM heel actief uh, met het nieuws. Uh, ja, iemand die de app-nieuwsberichten uh, plaatst. Goed, uh, la, we zouden het bijna vergeten, luisteraars en kijkers, door al het coronanieuws. Maar vannacht is het dan eindelijk zover, want dan gaat de zomertijd... een zomeruur voor onze Belgische vrienden er toch echt in. De klok wordt vannacht, in de nacht van vannacht op morgenochtend... om twee uur vannacht een uur vooruit gezet. Er wordt dus een uurtje langer nacht... en dan nee, er wordt een uurtje afgesnoept van onze nacht. Dus elk jaar is dat weer een ingewikkelde. Maar in ieder geval, er gaat een uur vooruit voorjaar een uurtje vooruit. In de zomer komt de zon namelijk zo, uh, zo vroeg op dat het al licht is... terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het s morgens langer donker en blijft het juist, s avonds juist langer licht. De zomertijd blijft overigens onderwerp van discussie... Uh, er werd in het Europees Parlement zelfs over gestemd om de zomertijd in 2021 af te schaffen. Voorlopig blijft de zomertijd gewoon bestaan, maar er komt nog een uitgebreid onderzoek naar de voor- en nadelen. De zomertijd duurt tot 31 oktober aanstaande. De gemeenteraad wil dat Nieuw-Noord onderdeel wordt van de zomerparkeerregeling. De inwoners van Nieuw-Noord hoeven niet te vrezen dat hun straten komend zomer overspoeld worden met automobilisten die naar een gratis plekje zoeken. Bij het college lag een nieuw parkeerplan op tafel waarin Nieuw-Noord de komende zomermaanden al de enige wijk zou zijn waar je nog vrij zou kunnen parkeren. De buurt vreesde grote overlast, maar de raad heeft daar nu een stokje voor gestoken. Het Zandvoortcollege werkt aan een nieuw parkeerbeleid voor de lange termijn. En de uitvoering van het plan laat nog even op zich wachten... maar de zomerse drukte staat alweer voor de deur. Raad komt tot inkeer dinsdag of woensdagavond kan ik beter zeggen... en stemde unaniem voor herinrichting boulevard. Het vervolg van de afgebroken vergadering van dinsdag... heeft het vertrouwen in het college hersteld. Daar was woensdagavond een amendement van de oude partij Zandvoort voor nodig. Het amendement werd unaniem aanvaard en het agendapunt uh, vervolgens even eens het door de oudere partij Zandvoort geamendeerde voorstel... werd uiteindelijk dus zoals gezegd unaniem aanvaard. Er kan komend najaar begonnen worden met aan de ontwikkeling... van het prachtige nieuwe boulevard Paulus Lood. De corona-epidemie laat flinke sporen achter in Zandvoort. Doordat het toerisme praktisch stil is komen te liggen... zijn veel mensen hun baan verloren. Het aantal WW-aanvragen is afgelopen jaar met 49% gestegen... en dat ligt daarmee zo'n 10% hoger dan het Noord-Hollands gemiddelde... Later in deze uitzending komen we daar nog uitgebreid op terug. Maandag is het al zover. Vaccinatielocatie in Zandvoort in gebruik. Maandag aanstaande start GGD Kennemerland met vaccineren in Zandvoort. Dan opent voor een periode van 10 weken een pup up vaccinatielocatie in Zandvoort... op het braakliggende terrein naast onze studio. Op vrijdag 26 maart wordt de tijdelijke locatie daar gereed gemaakt voor gebruik. En vanavond is het dan zover. Zoom in op Zandvoort. De online, de online borrelshow van Zandvoort begint vanavond om 8 uur. En een avond vol moois en gezelligheid met een quiz. En waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Daarover later meer tijdens de evenementenagenda. Tot zover. Dankjewel, Jan. Het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze diverse socials. En kijk anders ook eens op de CFM-app. De app die je gratis kunt downloaden in de Play Store. ZFM Song voor Davinje Mop. Baby, no sé si habla mucho español. Si entiendes cuando digo mi amor. Comernos sin entender noem me ol. Solo tenemos que gustarnos. Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pone. Ese acento que tienes expandiendo, mucho, pero vente. We gaan niet meer We gaan niet meer stoppen. zijn al bijna weer klaar voor de zomer hier in Zandvoort. Nu nog even af van corona en dan kan het gelukkig allemaal weer losgaan. Zelfs bij Beach Club 10, want die zijn begonnen aan de bouw... van het nieuwe strandpavioen. Om alvast een beetje in de stemming te komen... draaide ik die zomerse plaat van zojuist. Zo dadelijk het weerbericht, maar eerst deze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 got to do it. What's left for the second hand? De oude single van Tina Turner werd uh, geremixt door Geigo. En uh, ten, uh, ja, het leeft een uh, bescheiden eentje op. We draaiden me juist voor je op de Zandvoorts Radio bij Zandvoort op zaterdag. De Zandvoort? Weer bericht. Het is uh, even naar half drie. Albert-Jan zit er weer helemaal klaar voor. Gaan we een beetje voorjaars, uh, weer krijgen, Nou, Eerst even een beetje, een beetje algemeen weerbeeld uh, uit Nederland. En daarna het speciale Zandvoortse weerbericht. Voor de korte dan wel langere termijn. In het algemeen uh, was uh, deze ochtend een wat een, uh, regenachtige uh, uh, ochtend. Met kansels op hagel en onweer. En windstoten. Nou ja, de wind hebben we wel, maar de rest hebben we niet. Er waait een uh, stevige westenwind. In de middag uh, wordt het vanuit het westen droog met meer zon. De wind neemt geleidelijk af in kracht af en de maxima ligt tussen de 7 en 9 graden. Morgen is het vooral in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Elders is het droog en vooral in het zuiden is de zon te zien. Het wordt 10 tot lokaal 14 graden. Maandag is het zuidwestenwind iets minder aanwezig en ook de zon krijgt wat meer ruimte om te schijnen. De temperatuur zal daar duidelijk op reageren en zo wordt het een echte lentedag met temperaturen van 15 graden of zelfs meer in het binnenland. De dinsdag uh, krijgt de zon volop, ook volop de ruimte om te schijnen en staat er ook nog minder wind. Het zijn de ingrediënten voor waarschijnlijk de eerste zogenaamde warme dagen van het jaar... met een maximumtemperatuur rond de 20 graden. In het zuiden kan het zelfs iets meer dan 20 graden worden. En tot slot woensdag, het algemene weerbericht voor woensdag. Koude lucht, en vanaf de Noordpool beginnen naar, naar het zuiden af te zakken... maar waarschijnlijk bereikt deze luchtmassa ons land woensdag nog niet... Wel valt de wind helemaal weg, waardoor in de kustgebieden in de loop van de dag een windje van een koude zeewater kan opsteken. Landinwaarts is daar geen sprake van en lijkt het opnieuw een mooie lentedag te worden. Wat betekent het specifiek voor Zandvoort? Het wordt uh, uh, een, een morgen geleidelijk zonniger en de neerslagkans blijft hoog in Zandvoort. Morgenmiddag stijgt de temperatuur to, tot 8 graden Celsius en de wind is vrij krachtig, windkracht 5. En morgenavond is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer een graad of 6. En voor de langere termijn de komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het droog in Zandvoort. De temperatuur stijgt zelfs tot 18 graden overdag. S'nachts is het ongeveer 6 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag kouder met temperaturen rond de 7 graden. Met alge dus het algemene weerbeeld een lichte, een lichte opklaring wat de temperaturen betreft. Ja, een beetje echt uh, lenteweer, uh, eens ja, Weliswaar, En voor de korte tijd, hè, want het uh, tweede gedeelte van de week wordt het weer slechter. Ja, jammer genoeg wel. Uh, wat een graadje of 18, uh, daar zijn we wel weer uh, aan toe. Het weer is ook naar te lezen op onze ZFM-app. Dat was het weer. En op de app kan je nog veel meer uiteraard luisteren naar je eigen lokale radio. Maar ook kijken op het strand, boulevard en uh, ja, via de webcams uh, die wij uh, weergeven via de app. Dus uh, mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. Hij is uh, gratis uh, verkrijgbaar in de Play Store. Hier is de song van Bruce Springsteen en I'm on fire.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 De single van Bruce Springsteen. We gaan een nieuwe plaat draaien. De nieuwe Chef Special. We pillow talking. Oh how I long to be its friend. But I don't want to end up in that same place again.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 Dit is weer een kakelfresse hit. De nieuwe single van Chef Special en die heet uh, Afraid of the Dark. Ja, dat kan je vanavond ook zijn, want dan is het uh, Earth Hour... en dan uh, wordt er een uur lang wordt er, uh, stroom bespaard door het uh, licht uit te doen... Uh, in zoveel mogelijk landen en op zoveel mogelijk plaatsen... met het uh, Wereld een uh, actie. En die begint dus om half negen tot half tien... en ook uh, wordt die ondersteund met een livestream. Dan denk je, ja, maar die geeft ook weer licht. nee. Dan hoor je alleen het geluid opgegeven met om half negen. Dus dan, uh, dan zet ze het uh, beeld op zwart. En dan hoor je alleen nog het geluid van uh, de livestream van het uh, Wereld Natuurfonds. En uiteraard gaan we vanavond ook zoomen. Maar we gaan het eerst even hebben over iets heel anders. Ja, we gaan even terug naar uh, het programma Goedemorgen Zandvoort van uh, hedenmorgen. Uh, waar, uh, daarin uh, sprak Irene de Jager, de presentatrice, met uh, Peter Tromp over ondernemerszaken waaronder uh, wat er gaat gebeuren als eventueel de Halterstraat uh, heropend wordt... na een, uh, de lockdown, wat er dan allemaal komt kijken. Luistert u naar het interview wat Irene met uh, Peter Tromp had. Goedemorgen, Peter Tromp. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen. Hoe is het, Peter? Goed, goed, goed, goed, goed. Gezond? Ja. Gezond en arm, maar dat gelooft niet. En, uh, dat gelooft uh, niemand. In, in volle verwachting van... niet in blijden, ja ook in blijden, maar ook in volle verwachting van... Van wat? Maar ja, ze, ze komen niet. Onze uh, Didootje Leut, onze uh, Oosterburen. Onze ja, en, uh, da daar uh, had iedereen al uh, behoorlijk op gerekend, hè? Dat wordt een uh, uh, paas nummer twee, wat een échec e is. En dat hadden we toch een jaar geleden met z'n allen nooit kunnen bedenken... ...dat ze er uh, zo lang in zouden blijven zitten. Ja. Is, uh, ellende. En uh, dat spreek ik niet persoonlijk... ...want ik mag in ieder geval nog open... ...dus ik ben alleen maar blij dat dat mag. Ja. Het gaat vooral om uh, mijn collega's in de tocht natuurlijk... ...maar er is al uitgebreid over gepraat. Ja. En uh, waar we... ...ik er heel wat af... ...en uh, waar we het afgelopen week over gehad hebben... ...is om uh, bijvoorbeeld uh, de horeca in de Hotelstraat weer de gelegenheid te geven... ...om hun terrassen uit te breiden, veel groter als dat ze nu zijn. Er is al een initiatief uh, uh, van een uh, uh, twintigtal gemeentes in het land... ...die zeggen als het straks allemaal weer mag... ...dan gaan wij ook onze horeca de gelegenheid geven om hun terrassen uit te breiden. Nou, dat hebben wij al een jaar gedaan, dus we zijn nu bezig met z'n allen... Kijken naar een uh, uh, idee om uh, die straat weer uh, nog mooier aan te kleden als dat hij het afgelopen jaar al was. Met uh, plantenbakken en bloemen en verlichting erin weer. En dan kijken of we het met de retailers die daar ook zitten, waar we ook rekening mee moeten houden, wat mijn club is, of we daar een uh, akkoord mee uh, kunnen bereiken om uh, in de middag die straat af te sluiten. Ja. Eind van de middag, het midden van de middag, het begin van de middag. Daar is nog niet iedereen het over eens. Er komen nog gesprekken over. Maar we willen wel straks uh, direct kunnen beginnen op het moment dat alles weer mag en alles open mag. Dat we dan niet nog een keer bij elkaar moeten komen. Nee, doen. dat je niet alles moet regelen nog. Nee. En dan ook ten aanzien van vergunningen en dergelijke. Dus er zitten ook mensen van de gemeente bij. En uh, er zitten jongens uit de retail bij. En er zitten jongens uit de horeca bij. En als iedereen nou positieve grondhouding heeft. Zoals ze dat zo keurig noemen. <lacht> en uh, iedereen een beetje water bij de wijn doen. Het is logisch dat de horeca zegt wij willen graag om drie uur open. En waarop de retail zegt, ja, drie uur is voor ons te vroeg. Wij zijn tot zes uur open, dan missen we de laatste drie uur verkeer in die straat. En dat kost ons omzet. Dus ja. wellicht dat het dan naar een uur of vier moet. Dat iedereen wat water bij de wijn doet. Als daar positief over gepraat wordt, komen we daar ongetwijfeld toe tot een oplossing. Ja. Nou, nou was dat natuurlijk vorig jaar ook. Hè? Vorig jaar is ook de straat ja. afgesloten. En, ja. uh, nou, ik, ja. ik geloof dat, uh, dat er toen... ...toch niet zo heel erg veel ondernemers, althans winkeliers zijn geweest... ...die uh, geroepen hebben van nou dit kan niet meer zo, dit was een drama. Dus... Nee, zeker niet. Zeker niet. Iedereen was heel positief. En uh, wat uh, er wel is natuurlijk is ja, hoe laat uh, sluit je die straat af. Maar aan de ene kant heb ik ook tegen de jongens van de retail gezegd... ...ja, uh, de straat wordt daardoor alleen maar gezelliger... En op het moment dat de mensen zien dat alles open is, ben je toch eerder geneigd als toerist, als bewoner van Zandvoort. Ook. Even een rondje door de Haltestraat te Absoluut. maken, terwijl ze toch ook weer die winkels tegenkomen. Dus of het nou zoveel verschilt. Ik heb ook tegen de jongens van de retail gezegd. luister, beste mensen, het gaat om drie uur per dag. Het gaat niet over de hele week. We nee. zijn nu bezig met een voorstel dat we de vrijdag, zaterdag, zondag pakken. Precies, dus het is niet zo dat je de hele week weghaalt, maar een aantal ja, dagen. En als je het goed bekend maakt in de lokale media, dan zullen nou ja, dat... zeker de mensen die afhankelijk zijn van het vervoer met een auto, want dat is natuurlijk ook niet voor iedereen, maar voor een aantal mensen die, die daar afhankelijk van zijn, die kunnen zich daar dan op inplannen en die kunnen zeggen van nou, dan ga ik in plaats van uh, op donderdag, ga ik op woensdag. Noem maar wat. Als er een opticien zit zoals er nu zit... en die heeft afspraken met mensen die slecht been zijn... dan kan zo'n opticien zeggen... oké, okay, we maken een afspraak... maar mevrouw, als u met de auto wil komen... of u bent met de taxi of u moet afgezet worden... kom voor drie uur, dan is er niks aan de hand. Of kom op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... Want GDA was het nog donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Nu is het vrijdag, zaterdag, zondag als het voorstel ligt. Dat zal uitkomen, denk ik, om ongeveer vier uur. Dus de retail heeft dan een dag langer. En dan moeten we ook weer uh, uh, antwoord geven aan die horita nou, ondernemers in de Halterstraat... die dus zeggen van ja, maar uh, in die... Uh, Nadat nou de, de, de lockdown over was, dat we open mochten, was het zo verschrikkelijk mooi weer. Wij willen eigenlijk de hele week die straat wel dicht ja, ja. Dus zeven dagen in de week. Ja, jongens, we moeten uh, water bij de wijn. Ja, okay. houding, Een beetje nemen. Een beetje ja, precies. Geven, als... Voor allebei de kanten. Maar, maar is, is het dan niet mogelijk om, als het dan echt mooi weer is... Hè, want het schijnt dat volgende week bijvoorbeeld mooi weer is... nou gaat dat natuurlijk niet lukken volgende week... maar dat je dan zegt van voor die andere dagen... dan doe je het vanaf 6 uur... dan kun je toch, bij wijze van spreken, van 6 tot 8, kun je die twee uurtjes pakken dat, dat het Precies. licht is. Precies. En dat gaat dus uh, uh, wellicht dat we dan inderdaad ook zeggen... maar dan krijg je weer... Uh, uh, andere tijden. En we willen duidelijkheid schepen, schep, uh, scheppen uh, qua communicatie en uh, gewoon zeggen: dat, dat is het. Begin mei tot, uh, tot, uh, begin, tot 1 september is de Haltestraat donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag afgesloten of op vrijdag, zaterdag, zondag afgesloten tussen 4 en 2 uur s'nachts. Ja. En nou, uh, ja. het kan niet zo zijn dat als het zo is dat het uh, Regent, om maar wat te noemen. Dat we dan zeggen, nou nu doen we de straat open. Ja, nou dat, dat wilde ik ook vragen. Want dat is natuurlijk vorig jaar wel gebeurd. Hè? Vorig jaar ja. uh, waren er echt dagen dat het, nou ja, dat het P weer was. Ja. En, en dat dat die straat dan weer open was. En toen dacht ik van ja. Dat is natuurlijk ook heel verwarrend, ook voor fietsers en voor bromfietsers. Want dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje in die haltestraat. Uh, die, die, die fietsers die, die mogen dus wel de haltestraat in de bromfietsers mogen het niet. Nou, zij vinden dat ze dat wel mogen. Omdat zij uh, geen helm dragen, zijn zij een fiets en mogen ze dat dus wel. Nou, daar, daar zit nog wel een discussie in volgens mij. Nou, er komen dus duidelijke aanwijzingen... dat op het moment dat de Haltestraat is afgesloten... dat voor alle vormen van vervoer geldt. Ja. Geen fietsjes, geen scooters, geen bommers. Of je nou wel een helm hebt of geen helm op hebt... of je nou wel eh, plichtig bent om een helm op te doen... maakt allemaal niet uit. En wat wij dus afspreken met de mensen van de gemeente... ten aanzien van handhaving zorgt nou in het begin... dat er goed gehandhaafd ja. wordt... En uh, uh, scheelt van de daken dat die straat gewoon is afgesloten. Ja. Dus er komen uh, op het moment dat we het eens zijn, komt er een stukje in de krant, er wordt een interview gegeven. Er komen advertenties in de krant om de mensen erop te wijzen dat op die dagen de straat gewoon gesloten is voor alle verkeer behalve voetgangers. Ja. Nou. En uh, dan ben je duidelijk. En weet je wat lastig is, Irene? Nou. Natuurlijk is het zo dat er dagen tussen zijn dat het regent. Nou, dan gaan die horeca jongens hun terrassen niet uitzetten. De mensen gaan niet in de regen eten, natuurlijk. Nee. Maar moet je dan op dat soort dagen die straat niet afsluiten? Moet je hem dan. Dan werk je zoveel. Uh, uh, uh, verschil in de hand. En wanneer is het goed weer en wanneer is het slecht weer? Ook dat is een begrip waar niet iedereen het over eens is. Nee. Nou ja, bovendien zijn er natuurlijk een aantal ondernemers die het zo kunnen inplannen en zo kunnen aankleden, dat zelfs als het regent, zelfs als het dan ja zogenaamd slecht weer is, dat er dan toch nog een mogelijkheid is om het te zitten met een, met een kacheltje. Ik bedoel, als jij je goed ja. aankleedt en je zorgt ja. dat er een kachel brandt, dan kun je alsnog daar zitten en, en een drankje nemen. Want als je niet naar binnen mag... Dan zijn er genoeg mensen, denk ik, die bereid zijn om buiten te gaan zitten. Ja. Om toch op dat terras terecht te kunnen komen. Ja, precies. En gewoon ook duidelijk communiceren. Kijk, je ja. kan een straat, eh, als je gewoon zegt, die dagen zijn we gewoon gesloten. Dan kan het vrijdagmiddag om 4 uur, als de straat wordt afgesloten. Pijp stelen. En om zes uur breekt de zon door. Yep. En dan gaat de horeca alsnog alles naar buiten zetten. Dan is die straat wel afgesloten. Wel ja. duidelijkheid geven naar de mensen. Ja, want anders Daar moet je alsnog. Ook... Ja. ja. Daarbij komt ook voor de jongens van de retail dat ik ook zeg tegen ze. Ja jongens, kom nou toch op. We hebben een prachtige parkeergarage hier onder Albert Heijn. Je loopt de parkeergarage uit en je bent in de Haltenstraat. Het is geen... Vier minuten lopen vanaf je nee. plek in een parkeergarage naar de Halperstraat toe. Ja. Dus die mensen die graag met auto willen komen naar het centrum van het dorp... kunnen hun auto altijd kwijt in een parkeergarage. En dan zijn ze bij een optiek, dan zijn ze bij een heer modenzaak als Ben Plug. Dan zijn ze bij een Ishi Paris om die retailers maar even te noemen. Bij de slager. Binnen drie minuten staan ze voor de deur. Ja. Ja, het is, het, is, het is niks. Maar het grappige is wel dat het nog steeds wel een dingetje is... om duidelijk te maken dat die parkeergarage er is. Want ja. uh, ik, ik kreeg laatst ook bezoek en die riep van... waar moet ik nou mijn auto neerzetten? En ik zei van, nou, als je een dorp binnenkomt... gelijk naar de kerk is een bordje en dan kun je af. Ja. En dan zet je je auto beneden neer en je, je loopt uh, die kant op... En dan, en dan ben je er zo... En die zei, joh, dit is fantastisch, er is plek zat daar. En, en het is een super parkeerplaats, het is veilig, het is droog. En het is inderdaad altijd op loopafstand van de plek waar je zeg maar, rond het centrum moet zijn. Ook het strand, want wat is het lopen naar het strand toe vanaf de parkeergarage... We moeten die plek koesteren. We moeten het van de daken afscheven dat we een prachtige parkeergarage hebben. We zijn nu ook bezig met de nieuwe parkeernotitie van uh, wethouder Verheij... ...en in die hele parkeerde notitie ten aanzien van het creëren van uh, extra parkeerplaatsen, ...waar moeten de toeristen straks naartoe, welke wijken gaan we afsluiten... Ja. ...in al die notities zie bijna het LDC niet voorkomen. En laten we nou met z'n allen zorgen als bewoners, maar ook als uh, ondernemers... ...samen met de gemeente en de ambtenaren en de wethouders... ...dat die parkeergarages een keertje voorkomt, dat de exploitatie... Is een keertje kostendekkend gaat worden. Ja. En ik zie nog van de 365 dagen iedereen staat die vijf dagen in het jaar, staat die vol? Ja. En ja. van die vijf dagen zijn er drie dagen, als je ja mag is. Ja, dit is, dit is te weinig. Ik, ik wil trouwens even iets zeggen, want ik krijg uh, commentaar, want we zitten op een livestream uh, op uh, internet, en ik krijg uh, een van de luisteraars die vraagt: van ik hoor steeds een ding hoort dat? Ik zeg ja, dat hoort. Dus bij deze wil ik dat graag even uitleggen. Peter Tromp die is in zijn winkel. En in zijn winkel klomen klanten binnen. En dan hoor je de ding-dong van de klanten. Dus bij deze is dat uitgelegd. Hartstikke goed. goed. Dankjewel iedereen. Dankjewel. Ik hoop dat hij er begint voor heeft. Uh, absoluut. Daar ben ik van overtuigd dat dat zo is. Maar dat ten aanzien van uh, uh, de haltestraat En ik ben er overtuigd. Uh, de mensen die er zaten waren allemaal... Uh, Redelijk positief. En de horeca begrijpt ook dat ze wat water bij de wijn moeten doen. Dat ze niet alles kunnen hebben zoals ze willen. En ook de retail begrijpt in die straat dat de horeca eigenlijk alleen maar dicht is geweest. Dus dat er een taak ook voor hen weg is gelegd om die jongens toch een beetje te helpen. Ja, absoluut. Nou ja, uh, het, het is het wachten op uh, onze regering. of op de situatie moet ik eigenlijk zeggen. Want de regering reageert natuurlijk op de situatie. Uh, totdat uh, het weer mag, ja. he, de terrassen. Ja. En uh, we, we hopen allemaal dat dat heel snel is. Want zoals bijna iedereen die ik spreek. Uh, uh, denkt men van: jongens, die, die horeca-ondernemers. die hebben het zo verschrikkelijk goed voor elkaar. En die weten zo ongelooflijk goed hoe het moet met die afstand die er gehouden moet worden. Hè? Je, je zorgt dat er afstand tussen de tafeltjes is. Mensen komen zitten met een mondkapje. Als ze zitten mag het mondkapje af. Dus, ja. ja. ja. En we zitten in de buitenlucht straks. Zeker. Het natuurlijk. Ja, Temperatuur werkt negatief hè, voor, het, uh, voor, de, voor het corona, geloof ik. Ja. ja. En waar we voor moeten zorgen is dat we klaar zijn. En we moeten eigenlijk klaar zijn... Hierin met twee verschillende soorten scenario's. Want daar zitten we natuurlijk ook nog mee. Want straks, me medio april half april komt de Den Haag weer met de nieuwe richtlijnen. En die gaat dan bepalen dat de horeca, de, winkel, de zaken zelf dicht moeten... maar de terrassen mogen wel. Ja. En wat zegt de horeca in de Halterstraat dan uh, uh, tegen uh, ons als retailers... en tegen de gemeente? Ja, die vieren is veel te kort, want we mogen alleen buiten. Dus we willen nu eigenlijk om 1 uur die, die straat afgesloten hebben. Ja. Dus er moeten eigenlijk twee scenario's worden gemaakt. Hoe gaat het straks met een totale lockdown... of met een totale ontsluiting van de lockdown... dat die afgelopen is, dat alles weer mag. Het kan ook een tussenmaatregel zijn die vanuit Den Haag wordt opgelegd... dat ze zeggen, horeca, je mag wel open, maar alleen met je terras. Dan is het toch weer een andere situatie... ook voor de ondernemers in de Halterstraat. Natuurlijk. Ja, zeker. Dus daar moeten we ook op anticiperen en daar zijn we nu ook mee bezig. Hartstikke goed. Ik uh, ga jou uh, een heel mooi weekend wensen en heel veel sterkte en wijsheid in de komende week of weken, is denk ik. En ja, uh, als ja. er veranderingen komen en het mag weer... dan uh, gaan we graag weer met jou in gesprek. En dan weten we precies waar en hoe en wat. Irene de Jager was vanmorgen in gesprek met Peter Tromp... over inderdaad de ondernemerszaken en met name het Afsluiten van de Haltestraat en het uitbreiden van de terrassen voor uh, de horeca-gelegenheden daar uh, aan de Haltestraat. En dat uh, natuurlijk ook uh, rondom uh, corona, in, uh, in de maatregelen die daarvoor gelden. Dus, uh, nou, een duidelijk verhaal. En uh, goed uh, dat ze daar in ieder geval uh, uitgebreid over nadenken. Hoe dat op te lossen. Tot zover ook dit uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn Albert-Jan en ik er nog twee uur lang tussen drie en vijf. Uur twee en drie op een zonnige zaterdagmiddag. Hele goedemiddag en die hij in the sky is de laatste voor drieën. Don't think, sorry